De vijfjarige kleuter in Marokko zit nog steeds vast in de put. Reddingswerkers stuiten op ongeveer twee meter voor het jongetje op een rotsblok. En dat vertraagt de hele operatie. Om ervoor te zorgen dat de bol niet instort, proberen ze beetje bij beetje dat stuk steen weg te krijgen. Volgens correspondent Samira Jadir is er maar één manier waarop ze de jongen kunnen bereiken. Inmiddels is er met graafmachines uh, horizontaal een zijingang naar de schacht gegraven. Zodat ze via een tunnel. Uh, uh, bij hem kunnen komen uh, en momenteel lijkt dit nog de enige mogelijkheid te zijn om het kind eruit te halen. Het jongetje zit nu al vijf dagen vast. Via een slang krijgt hij water en zuurstof, maar hij is erg verzwakt. Het is de Nederlandse shorttrackers niet gelukt om de Olympische finale te halen met de WIX Relay. In de halve finale ging Susanne Schulting onderuit. Schulting onderuit. En zo valt het in één keer uit de handen. Glipt het door de Nederlandse vingers. Nederland vierde in de halve finale door de valpartij van Schulting. De Mixed Relay is een nieuw onderdeel op de Spelen. Per team schaatsen er twee mannen en twee vrouwen. Gastland China won uiteindelijk de gouden plak. Op het Museumplein in Amsterdam demonstreren studenten tegen de compensatie voor de leenstelsel. Volgend jaar komt de basisbeurs voor nieuwe studenten terug. Daar hebben de huidige studenten niks aan. Voor hun heeft het kabinet een miljard euro uitgetrokken. Dat is zo'n duizend euro per persoon. Ze willen meer geld terug. Buiten de politiek is minister Hugo de Jonge ook goed in iets anders. Een tour geven door zijn woonwijk, Katendrecht in Rotterdam. Deze verslaggever kreeg zo'n speciale rondleiding. Wil jij mij jouw drie favoriete plekken laten zien? Drie? Eh, ja, drie. Echt heel erg weinig, maar ik ga het proberen. En één van zijn favoriete plekjes is restaurant De Matroos en het Meisje. Je gaat gewoon zitten en je wordt bediend en je krijgt altijd iets goeds. En dat is het leuke van het restaurant. Ik moet de hele dag al allerlei ingewikkelde beslissingen nemen. En hier kun je gewoon gaan zitten en uh, aanschuiven. En dan het weer. De zon schijnt regelmatig en het blijft droog. Het is ongeveer 7 graden. Morgen overal veel regen en wind en opnieuw zo'n 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door een autobrand staat er file op de A6 van Lelystad naar Muiden tussen Almere Poort en knooppunt Muidenberg. Door de brand staat er 3 kilometer file. Er zijn drie rijstroken dicht. En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen is de rechterrijstrook afgesloten bij knooppunt Rottenpolderplein vanaf Beverwijk Oost. Er staat file door een ongeluk, de vertraging is een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 Als ik meteen verkocht, ik gaf je toe mijn hart. Jij bent alles wat ik zocht. En je bent mooier dan Kimkeen. Je hebt meer stijl dan kan Was altijd al op man, nee. Dikke de man, nee. Zoveel vissen in de zee. Maar die zwemmen allemaal met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 ja, dus uh, ja, heel veel mensen hadden last van haar. En, uh, daar was ze niet zo blij mee, uh, geloof ik, uh, dat uh, dat, uh, dat verband weer uh, gelegd werd. Maar aan de andere kant was ze ook weer uh, vereerd dat een uh, storm naar haar genoemd was, uh, albert -Jan. Maar die storm die zorgt ook weer voor het een en ander op strand natuurlijk. Ja, klopt. Veel mensen uh, dachten van nou, wij blijven lekker binnen. Maar nee hoor, maar niet uh, de jutters van de juttersvereniging. Geluk in Zandvoort. Want die lieten zich niet uit het veld slaan als het zo hard waait.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 Um, dingen pakken waarom ik vind de strand te leuk en ik wil dat die schoon is. zijn mensen die dan een beetje in de neuspoot renden en die dachten van nou, ik uh, gooi je gooi even weg. Ik kan geen frontwand vinden, zoiets dergelijks. Heel veel stukjes plastic.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 uit een James Bond film No Time To Die Billie Eilish was dat Unforgettable Forgive me I stop and stare like Laat ma fa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 Ja, dat vind ik altijd leuk om uh, te jagen op uh, nieuwe platen van uh, bekende artiesten. Nou, James Blunt is weer helemaal terug met uh, Adrenaline, de, de plaat die je uh, zojuist uh, hoorde. Lekker een nieuwe single van uh, James B uh, Blunt, Blunt, Blunt. Blunt, Blunt. Blunt, Blunt. Blunt. Ja, nou, een, tijdje, een tijdje niks meer uh, van hem gehoord, maar uh, weer helemaal, helemaal fijn gewoon. En uh, hele bekende sound ook uh, natuurlijk.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 info apenstaatje in We hopen van harte dat dit de laatste keer is dat er een concert verplaatst moet worden. Aldus Rijmers. Ook andere culturele eh, eh, organisaties binnen Zandvoort zijn druk bezig... om uh, hun agenda weer uh, te upgraden naar de nieuwe, nieuwe ontstaande uh, situatie. Ga daarvoor naar de diverse uh, websites, waaronder bijvoorbeeld uh, de Hildering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 my head. You're just like my favorite song going round around my head. Like my favorite song going round around my head.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 Dit in uh, de jaren 80, deze single Don't Leave Me This Way. Uiteraard van de Coming Arts samen met Sarah Jane Morris. Heerlijk uh, om hem uh, te draaien voor jullie. En wat ook lekker is, is deze plaat uit de jaren 70. Ja, we doen net alsof het al zomer is met uh, deze van de Gibson Brothers. Hier is Cuba.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 But I don't really know how to fake it Why are you playing with my head? I feel like what we have is a good thing But it's harder to remember the feeling be Known if your social anxiety's having a go, yeah, whatever it is. I don't want to be somebody you miss, I don't want to be somebody you wish. You had another chance to change the ending. I can't wait around. Oh, Wat een lekkere single. De nieuwe single van Matt Simons en Tabitha. En ik wist het. Dit is ZFM. It's beautiful, it's better, sweet, you like a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 Reizigers die via het platform boeken en ergens verblijven... kunnen een review, zeker een beoordeling, achterlaten... en op basis daarvan wordt jaarlijks een ranglijst samengesteld. In Nederland werden de afgelopen jaar... maar liefst 2,4 miljoen reviews op de website gedeeld. Een deel daarvan bleek dus mooie cijfers voor Zandvoort te geven. De top 3 van de meest gastvrije bestemmingen... wordt in de lijst van dit jaar gevormd door Seros Kerken in Zeeland...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 En ze is op een op een, niet, op een verdiende, niet onverdiendelijke plaats 10. Keurig. Nee, heel mooi inderdaad. En ja, plek 10. Ze hebben volgens mij hebben ze meer dan 11.000 prijzen uitgereikt. Booking.com. Dus als je dan in de top 10 staat, Albert-Jan. Eh, nou, dan dat zegt, dat, zegt dat heel veel. Nou ja, daar zijn we uiteraard heel erg trots op. We gaan op naar het nieuws en weer van 4 uur. En daarna zijn we er nog een uur lang. Tot zo hoor.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 your face.